Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De storm Lorenzo is boven de Atlantische Oceaan uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie. en zal over enkele dagen de Azoren bereiken. Het is volgens meteorologen uniek dat een orkaan van deze kracht zo ver naar het noorden en oosten is te vinden. Vrijdag zonk een Frans schip door Lorenzo. Elf opvarenden worden nog vermist. In Oostenrijk worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Die waren nodig toen de regering van kanselier Koerts viel na een omkopingsaffaire. Volgens de peilingen wordt de conservatieve Koerts de grote winnaar... maar hij wil niet verder met de rechtspopulistische FPE. Omdat hij ook geen trek lijkt te hebben in de sociaaldemocraten... gaat hij mogelijk in zee met de groene en een kleine liberale partij. SGP-leider Van der Staaij is geschrokken van het pleidooi van kinderartsen... om uit de nazi mogelijk te maken bij kinderen onder de 12. Nu mag dat niet omdat jonge kinderen wiels onbekwaam zijn en artsen worstelen daarmee. Ze zeggen dat kinderen tijdens het stervensproces soms onnodig lijden. Volgens Van der Staaij dreigt opnieuw een grens te worden verlegd voor wils onbekwamen. In Parijs kunnen de Fransen vandaag afscheid nemen van Jacques Chirac, de oud-president die afgelopen donderdag overleed. Hij wordt opgebaard in het Hotel des Invalides. Morgen is er een uitvaart mis waarbij president Macron, de Russische president Poetin en de Duitse president Steinmeier aanwezig zijn. Daarna wordt Chirac in besloten kring begraven. Elon Musk heeft zijn ruimtevaartuig Starship gepresenteerd waarmee hij mensen naar de maan en mars wil sturen. Het prototype is bijna 50 meter hoog en ziet eruit als een roestvrijstalen kogel. Het toestel kan na een vlucht rechtopstaand landen zodat hij kan worden hergebruikt. De komende half jaar staan proefvluchten gepland op hoogtes die oplopen naar 200 kilometer waarmee het officieel een ruimtevlucht is. Het weer, veel regen, vanmiddag ook af en toe droog. Er staat een stevige wind, aan zee hard tot stormachtig... met kans op zware windstoten. Het wordt ongeveer 17 graden. Vanwege het verwachte slechte weer gaan vandaag tal van evenementen niet door. De halve marathon op Tessel gaat wel door... maar de organisatie vraagt deelnemers om zich extra goed voor te bereiden. Dit was het Ennoyjournal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Mag het licht Zaterdag 26 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Er zijn ook evenementen in het donker, dus doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en zomerhit.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 Veilig hier te blijven. Misschien zijn ze al onderweg. Dus haast je wat we moeten winnen. Er is geen tijd om nog te schrijven. Dit is You need something that you got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 Tell you what I saw here You were sitting behind us Down as a parentages